Ergens in het hoge noorden, daar zit thans een eterpiraat. Heel vaak zit hij daar te zenden, soms morgens vroeg, soms avonds laat. Werken wou hij als geen ander, maar door ziekte kon hij niet. Van een vriend kreeg hij toen een zender. Daarmee vergeet hij zijn leden verdriet. Zijn hobby kreeg steeds groter omvang, er kwam dan ook een grote mast. Hij draait nu platen in het noorden, daarmee is hij geen mens tot last. Een vrouwtje maakte ook kennis, met de hobby van haar man. Zij pakt af en toe ook de micro, ja zij kan er ook wel wat van. Maar de zender moest steeds sterker, en ome oh, dochter kwam er toen bij. En die maakte van die zender een sterke bak en storing vrij. Over afstand kan hij u rapporten. Ja, veel verder dan het zit. In de nachtelijke uurtjes van Belcel tot aan Maastricht. Zo is dan dit al te horen met hun plaatjes over de band. Ze gaan het voor niemand verstoren en krijgen verzoekjes al op een band. Dit twee, ik wil u vragen door de vingers heen te zien. Wilt u daarom deze mensen? raw he do sosia